Persbureau Reuters noemt het een sweeping victory voor de pro-Europese partijen... waarbij alle zorgen over steun voor de euro en Europa zijn weggenomen. Vannacht werd de VVD opnieuw de grootste partij van Nederland. Nadat bijna alle stemmen waren geteld, haalde de partij 41 zetels, een winst van 10 zetels. De andere grote winnaar was de PvdA met 39 zetels. Dat zijn 9 zetels meer dan bij de vorige verkiezingen. Grote verliezers zijn de PVV, het CDA en GroenLinks. De PVV verliest negen zetels, komt op 15. Het CDA gaat van 21 naar 13. En GroenLinks daalt van 10 naar drie zetels. Bij de verkiezingen is er veel strategisch gestemd. Iets meer dan een kwart van de kiezers zegt in meer of mindere mate een strategische stem te hebben uitgebracht. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos Synovate. Vooral de PVDA en de VVD profiteerden van strategische stemmers.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 Van alle mensen die gisteravond televisie keken, keek 45% naar de verkiezingsavond bij de NOS op Nederland 1. RTL trok met Wat kies Nederland ruim 430.000 kijkers. Dat is bijna 10% van alle mensen die op dat moment televisie keken. De fractievoorzitters van de in de Kamer gekozen partijen komen vanmiddag bij Kamervoorzitter Verbeet B1 om de procedure voor de kabinetsformatie te bespreken. Het is nog niet duidelijk hoe die eruit gaat zien. Tot nu toe nam de koningin het initiatief voor een overlegronde met de fractievoorzitters. Maar dat gebeurt nu niet meer. VVD-voorman Rutte krijgt als leider van de grootste partij het initiatief bij de formatie. Maar er komt eerst een kamerdebat over de keuze voor een informateur of een formateur. Dat debat is pas over een week. Want de kiesraad heeft een paar dagen nodig om de verkiezingsuitslag vast te stellen. Het weer vanochtend buien, afgewisseld door zonnige periode. vanmiddag droog. Maar het raakt steeds bewolker wordt zo'n 18 graden vandaag. Morgen neemt in de loop van de dag de bewolking toe en dan kan het vooral smiddags licht regenen. AWB Verkeersinformatie: Verkeer richting Naaldwijk kan op de A4 Amsterdam-Delft beter de afritten Den Horen, afrit nummer 13, nemen. De oorzaak is een ongeluk op de N211 bij Wateringen. Ook een ongeluk op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Berkel en Roderijs. Daar staat inmiddels al 8 kilometer file achter. De linker is staan dicht. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Huizen, 4 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn weer open gaat ook voor de A28 van Zwolle naar Utrecht. Daar staat na een ongeluk bij Leusden nog 7 kilometer. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom... bij Wouwse plantage 4 kilometer. Maar ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Cliff, we blijven maar klachten krijgen over die verkeerde leveringen. Wat moeten we daar nou aan doen? Nou, gooi er gewoon even een overheen. En aan de achterkant een medisch afsluiten met een vijfel. Oké, als dat niet werkt...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 De betere badkamer vindt u alleen bij Sanidroom. Een inspirerend aanbod, desgewenst van door ons geïnstalleerd. Kom langs en ontdek het verschil. Sanidroom, de betere badkamer. Tijdelijk vervangend inkomen? Kijk op doorleefverzekeringen.nl... of vraag uw financieel adviseur om een polis van BNP Paribas-Cardif. Natuurlijk ga ik stemmen. Ik ben geen zwevende, maar een zwetende kiezer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 En Lara Rensen. Goedemorgen. Het is 6 minuten over 9. Peilingen zijn palingen. Krijg maar een schip op het stemgedrag van kiezers. Dat is de peilers de keer niet helemaal gelukt, zullen we maar zeggen. We spreken er straks heen. We gaan eerst voor meer. Ja, want die formatie uh, gaat beginnen. Maar hoe? De koningin staat buitenspel. En Joost Vullings, wij zijn in complete verwarring. Wat gaat er nou gebeuren? Ja, nou, eh, eh, ik weet het ook niet helemaal. Maar goed, eh, wat er altijd gebeurt eh, op de dag na de verkiezingen... dat alle nieuwe fracties bij elkaar komen. Bij veel fracties is er dan taart. en Bij andere fracties zijn er uithelsessies. Uh, <laughs> geen taart. Uh, geen taart. Uh, misschien een taart in het gezicht van de lijsttrekker. Maar goed, heel flauw. Maar uh, ja, en, en daar gaat ze natuurlijk ook wel uh, voor het eerst met elkaar spreken over, over de formatie. Uh, hoe ze dat in willen gaan. Hoewel ik wel denk dat bij de meeste fracties dat toch in, in, in, de, in de top wordt besproken. Uh, ja, en om, om twee uur vanmiddag is er waarschijnlijk een bijeenkomst op de Kamer van uh, uh, Kamervoorzitter uh, Gerdy Verbeet. Uh, zij wil ze bij elkaar zetten. Ook, ook de nieuwe mensen, bijvoorbeeld Henk Krol, mag dan ook uh, daar aanwezig zijn. Oh ja, om te gaan praten hoe het verder moet. En ja, dat is het wat er voor vandaag... Uh, op de agenda staat. Kijk, voormiddels afgesproken, de koningin doet niet meer mee. Mm -hmm. En daarvoor is in de plaats gekomen... dat de nieuwe Tweede Kamer... maar die zit er pas volgende week donderdag. Ja. We, we zitten nog een week met de Oude Kamer. Dat die een debat met elkaar gaan houden. En dat in dat debat een, een informateur of een formateur wordt aangewezen. Dus we hebben nu een soort, een soort week een zwart gat. Maar goed, eh, Mark Rutte heeft ook in het slotdebat... bij de NOS aangegeven... ik wil wel mijn verantwoordelijkheid nemen. Dus ja, ik verwacht dat men eh, de achterkamertjes in gaat. En dat hij alle partijen nog eens gaat spreken eh, over hoe het verder moet. Hmm. Zie jij uiteindelijk, of is, is het denkbaar... dat uiteindelijk de koningin um, toch de hulp schiet? Als bijvoorbeeld, we hoorden Josias van Aertsen bijvoorbeeld bij ons in de uitzending zeggen... dat um, de samenwerking tussen de twee winnaars wel heel moeilijk wordt... omdat de verschillen zo groot zijn. Zou, zou jij een scenario voorzien waarin uiteindelijk dat toch uh, de hulp nodig is? De nou ja, kijk, dat de inhoudelijke verschillen groot zijn... dat is natuurlijk in heel veel formaties uh, zo. Dat is het probleem niet. Maar het, het probleem is van, ja hoe, hoe komen ze aan tafel? En wie gaat dat doen? Dus ze moeten het nu zelf dus niet onder leiding van de koningin... maar die fractievoorzitter onder leiding van Mark Rutte... maar die stuk partij, uh, ja in, in een week tot een besluit gaan komen... of, ze, of het ze lukt een gezamenlijk een informateur uh, aan te wijzen... en daar een opdracht voor te formuleren. En dat moet dan in het debat uitgedebatteerd worden. Dan moet er blijken dat er een kamermeerderheid voor is. Maar ja. goed, dat wordt uiteindelijk natuurlijk nu... de komende weken in de achterkamertjes uh, uh, geregeld. Maar als dat dus niet geregeld wordt... als het dus niet lukt, ja, dan... Uh, kan de conclusie komen, we gaan naar de koningin. Maar dat zou natuurlijk een enorme nederlaag zijn voor al die partijen die daar jarenlang voor gestreden hebben. Dus ik zie ook niet zo snel dat zij zeggen van oh, de procedure loopt nu een beetje moeilijk... We gaan weer terug. Ik bedoel, Het is, het is een eerste keer. en We moeten uitvinden of het kan en hoe het werkt. Maar dat, dat moet wel kunnen, lijkt ja, mij. Maar er moet dus wel een soort accelerator blijven. Iemand die dat aanjaagt en blijft zorgen dat men praat en ja, doet want, en overlegt. Want ja, uiteindelijk kan je ook niet voorstellen... dat als ze de, he, de, de komende week niet met elkaar spreken, die fractievoorzitter... en je gaat zo'n debat in, uh, dus volgende week donderdag... En dat iedereen maar allemaal informateurs noemt... en dat gaat alle richtingen op. En dan moet je dus staan in zo'n debat... ook gaan praten of mensen wel geschikt zijn nee. als informateur. Ja, dan, dan ga je ook nog eens dus over mensen praten in een debat. Dat is heel erg lastig. Maar ik meen, toch neem toch aan dat gewoon de grootste partij... de Leidende rol. Dat heeft Mark Rutte ook ja. gezegd. Hè? Die ja. heeft gezegd, ik, als, als ik de grootste ben in het slotbad... dan, dan neem ik mijn verantwoordelijkheid. Dus ik denk dat hij vanaf vandaag veel gaat bellen... Uh, bij iedereen op de gaat of bij hem. En het, we hebben ook nog tussendoor... zo ja vergeten, aanstaande Dinsdag is het... Prinsjesdag, Prinsjesdag. Prinsjesdag. Ja. dus dat is ook weer een dagvertraging. Eh, dat, dat zit er ook nog eventjes bij met de Oude Kamer. Alles live ook te volgen trouwens weer, hè? op Radio 1. Jazeker. Joost, dank je wel. Graag gedaan. Je mag gaan slapen hoor. Ja? Doe Wat? maar gewoon. Ik ga Ik wel eerst, eerst naar koop. huis als je niet erg vindt. Ja, nou, <laughs> we hadden je een bang voor je neergezet. Nou, vooruit. Ja. Ja. Hartelijk dank Joost. En Maino, die is ook nog steeds wakker. Ja. Was laat gisteravond ja. ook weer ah, en nu laat. weer vroeg op. Maar de moeite waard, al die meningen van de kiezers... Ja, zeker. Want uh, wij wilden het nog even hebben over een, een heikel onderwerp. En dat zijn de peilingen. En toen, toen hoorde ik net metin Akiol naast mij zeggen... student, zit hier aan tafel. Ik word gepeild, zei hij toen. Ja, ik word... Ik uh... ben nog nooit gepeild, jullie ook niet, hè? Nee. nee. Hoe gaat dat? Nou, um, uh, ik word gepeild door, uh, uh, door Maurice Maar Ja, ja. stond. Uh, die belt en, niet en, zelf? Nee, die belt niet zelf. Dat gaat, hoe uh... gaat het bellen? Of via de mail? Of via de mail? Ja, dat gaat via de mail. Je krijgt een uh, link en die link ga je dus openen. En dan krijg je dus allerlei uh, vragen gesteld. En uh, dat gaat dus over, uh, over of, je, of je een uh, laatste debat he, hebt gezien van de lijsttrekkers. En wat je daarvan vond en wie je en, uh, de sterkste vond. Dus het zijn allemaal echt specifieke vragen. En dan uh, trekt denk ik je stond uh, vanuit een bepaalde methode zijn, uh, zijn uh, conclusie. Ja, en dan ook nog welke soort bladen je leest en ja, wat ook, je achtergrond is. Ook, ook dat nog. En uh, of je... Of je in een Mercedes rijdt of in een Volvo. Oh. En, uh... Ja, echt. Is dit vrijwillig? Heb je daar geld voor als student? Nee, niet. Maar, maar het is wel leuk om, om daaraan mee te doen. Maar ik vraag het natuurlijk, omdat er eens gezegd is... er zijn veel te veel peilingen geweest. En dat is van invloed geweest wellicht op de uitslag. Wat vinden jullie? Nou ja, goed. Je hebt gezien dat peilen ongeveer hetzelfde is... als het weervoorspellen. En die kunnen er ook wel eens naast zitten. Ja. En dat is, denk ik, op dit moment gebeurd. Ja. Dus... Uh... Zegt die Akkerhuis, uh, in wiens zaak Lep, Lepkof, we zitten. Uh, Corrie Baggerman, te veel gepeild. Moeten, ja. we dat, moeten we dat wat Roemer een beetje toe opriep? Uh, nou, uh, ik, ik denk dat er inderdaad wat te veel gepeild wordt. En in ieder geval worden ze als absoluut eigenlijk gezien. Zo van, zo gaat het worden. En het nou, blijkt nu dat dat niet zo is. Nee, dus je, je hebt er ook niet zoveel aan. Ik denk dat je er niet zoveel aan hebt. Een beetje ook een trucje van de media om het programma te vullen. Ik denk ook dat het veel programmavulling is. Ja, het is een soort amusement. Ja. Iedere dag. Het is een soort wedstrijd. Moet, moet wedstrijd. er een verbod opkomen waar Roemer een beetje mee kwam? Ja, u zegt dat het is een beetje uit zijn verband is gerukt, hè, die opmerking van Roemer. Nou, er moet natuurlijk geen verbod opkomen. We hebben vrijheid van meningsuiting. Dus uh, ja, dat, ja. verbod, dat zegt niks. Want in sommige buitenlanden is het, uh, is het wel. Vraag het eventjes aan André Claude, makelaar, ondernemer hier aan tafel. Uh, ja, zeker, zeker. Maar om nou te zeggen peilingen afschaffen of stopzetten vlak voor de verkiezingen is natuurlijk onzin. Is het van invloed geweest als u had mogen stemmen? Want u mocht het niet vanwege de achtergrond. U hebt een Duitse paspoort, dan mag je niet stemmen. Dan mag je inderdaad voor de Tweede Kamer niet stemmen. Uh, of het van invloed is, betwijfel ik. Uh, je laat je misschien een klein beetje lijden. Maar ook ik. Uh, die analogie met het weer. Ook Ik kijk ochtends op mijn thermometer om te kijken of ik een jasje aandoe of niet. Dus je laat je wel leiden, enigszins. Ja. Maar om dat dan heel erg zwaar te laten wegen, dat, dat, dat is natuurlijk niet zo. Maar ik wil wel heel graag weten wat er gaan is. Ik ben het wel met mevrouw Bachermans eens. Er wordt wel heel veel gepeild. En uh, dat is inderdaad ook een beetje vulling. Ja, dat, dat, dat hoeft nou ook weer niet. Een beetje te veel uh, peilbureaus uh, misschien ook. Uh, uh, we komen een beetje aan het slot. Je kan hier zien hoe laat het in Moskou is, hoe laat het in New York is... Maar hoe laat is het in Den Haag? Met andere woorden, wie moet Rutte doorgaan? Moet hij de premier blijven? Ja, wat mij betreft mag uh, premier, uh, Rutte de uh, premier blijven. Alleen... Want PvdA gestemd, zeg ik er even bij. Ja, ja, tuurlijk. Had Samson het gekund? Ja, uh, Zou hij het kunnen? Tuurlijk, als uh, Rutte het kan, waarom kan uh, Samson het niet? Ja, zeker. Ik denk dat Samson het ook had gekund. Ik ben blij dat het Rutte is. Eh, ja. Op de Mali-toren stond het al. Kies voor je baan en kies voor Europa. Ja. En dat hebben we gedaan. En Rutte die is de stabiele factor daarin. Heel snel de andere twee. Ja, Rutte moet het worden, want hij is de grootste partij. Ja, zeker Rutte. De anti-Europa-partijen zijn eigenlijk allemaal naar huis gestuurd. En uh, Rutte heeft een lijn uitgezet en die moet hij volgen. Hartelijk dank dat jullie vanochtend al zo vroeg... ook na een korte nacht wilden aanschuiven aan deze ontbijttafel. Dank. Ook namens ons, Mayno Remmers in Den Haag, hij peilde de meningen. Mm -hmm. Wat is nou het effect geweest van die peilingen? U hoorde de sprekers bij Mayno al zeggen dat er te veel gepeld is... dat ze zelfs te absoluut gezien zijn... Nou, De vragen lijken in ieder geval na de verkiezingen, dag en naar gerechtvaardigd. Uh, het lijkt alsof de peilingen ervoor gezorgd hebben... dat het vooral een tweestrijd tussen de VVD en de PvdA is geworden. Um, en bovendien uh, is het uh, ver af van de daadwerkelijke uitslag uiteindelijk. Reinier Huiting is directeur bij onderzoeksbureau Ipsos Sinnoveed. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat ging niet helemaal goed, hè? Het ging geweldig. Oh, ik heb, heb, ik ik heb me gewisd? enorm verbaasd over jullie. jullie uh, standaardreflex. Uh, zodra de verkiezingen afgelopen zijn, dan zegt iedereen de peiling waren weer waardeloos. De peiling waren heel goed. Nou, dat moet ik ga u even uitbrengen. Ja. Graag. We zeggen altijd bij: het is geen prognose. Luister daar nou eens naar. Het is een slotpeiling. De laatste peiling voor de verkiezingen. Ja, maar het er zou toch enigszins dicht, dicht bij... Mee... Eventjes, meneer, het even meneer Het zou toch enigszins dicht bij de werkelijkheid moeten zitten. Nee, dat is niet waar. Ik ga het oh. u vertellen. Even luisteren en dan conclusies trekken. We hebben gezegd, geen prognose. We hebben gezegd...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 Nou, misschien willen we duidelijker cijfers horen, meneer Houting. Die zijn Houten. er niet 24 uur voor de verkiezingen. Die bestaan niet. Wordt dat ook niet gepretendeerd? De exitpol, gepre dat zijn duidelijke cijfers. Precies, maar wordt dat dan ook niet gepretendeerd? Absoluut niet. Nee, ik denk dat alle pijlers dit keer zo zorgvuldig zijn geweest... en de media hebben aangegeven, denk erom. Dit, is het, dit zijn de beperkingen. En kijk eens hoe goed ze hier bovenop zaten. Alle trends zaten erin, de stijgers zaten erin, de dalen zaten erin. Geweldig. Ja, alleen dan met een ruime foutmarge moeten nee, we het toch stellen? Foutmarge. Nee, foutmarge. dat zijn de ontwikkelingen die na die slotpeilingen zijn ontstaan. En wij ja. zeggen, wij doen daar geen uitspraak over. Maar wat al, maar... is dan het nut van peilingen? De, de peilingen geven de stand van zaken aan op het moment dat mensen definitief een keuze moeten maken. Dus ze hebben heel veel relevantie gehad. Ja, maar er wordt gezegd, um, bijvoorbeeld ook door de sprekers net bij Mayno Remmers, onze verslaggever in Den Haag, die spreekt met kiezers vanochtend in een café, Lepkoff, dat, uh, dat de, de peilingen ook de uitslag uiteindelijk beïnvloeden. Wat, wat, wat vindt u daarvan? Dat is, dat is er op zekere hoogte waar. In die, he, in die laatste peiling geven wij de stand van zaken aan. En je ziet dat 20 tot 30 zetels, en dat zijn dus echt heel veel kiezers op grond daarvan, hun uiteindelijke keuze maken. Ja. En dat is dus belangrijk, dat je weet hoe het ervoor staat. Uh, een van de gasten bij Marno zei ook, meneer Heuting... Um, ja, misschien is het wel amusement geworden. Wat, wat vindt u daarvan? Ja, daar dat... ben ik het helemaal mee eens. Ik, uh, ik, ik denk overigens dat dat geldt niet alleen voor peilingen... maar ook voor alle Linda- en Libelle-debatten die we hebben gezien. Er is een groot feest geworden, de Vote of Holland. De gamification van de politiek. En daar horen ook de winnaars en verliezers, de stijgers en de dalers bij. Maar dan zegt u, dan moet je zorgvuldiger uh, met je peilingen omgaan. Dan moet je het exclusiever houden. Uh, ik denk dat je uh, in de omvang en de frequentie... dat je daar beslist uh, beter afspraken over zou kunnen maken. Maar ja, dat betekent ook dat we minder debatten moeten hebben. Dat we minder politieke spotjes moeten hebben. Dan zouden we met z'n allen moeten besluiten... dat we die druk op de kiezer uh, wat reduceren en wat meer uh, organiseren. Maar dan, dan ja, uh, knapt u eigenlijk aan uw eigen businessmodel. Want u verdient hier geld mee. Dat lijkt me lastig nou voor u waar, om dat minder te doen. Dat het maar waar. Als de hoeveelheid aandacht die we ermee krijgen in de band stond... met de hoeveelheid geld... Nee, echt, dat is helemaal niet waar. We doen dit op eigen risico. Hier laten wij zien dat wij ons vak verstaan. The cat maar u verdient hier toch geld mee, meneer Huiden? Nee, nee. U oh, verdient nee, nee, dit geld. wel. Die, die, die van de NOS. En ook daar hoor ik graag nog eens dat die weer geweldig was. En beter ja, dan de ANP-tellingen. Ja. Mm. Daar wordt u voor betaald. Maar de peilingen, daar krijgen wij geen geld voor. Maar u krijgt wel aandacht. En daarmee. Absoluut. Aandacht voor uw bedrijf. Als, als de ontkennen. namen genoemd worden. Ja. Dat zal ik niet ontkennen. Dus is het dan lastig om te zeggen. Ja, misschien moeten we wat, wat rustiger aandoen? Nee, met nee, die peilingen. nee. Ik zou daar een groot voorstander van zijn. Ik zou over. Uh, en dat is een issue waar. Het werd net even aangestipt. De afgelopen twee weken ging het. Uh, met de peilingen redelijk goed, ze lagen dicht bij elkaar. Mm. Ik geloof dat dat ook een unicum is. Maar zelfs buiten verkiezingstijd, daar hebben we het nog niet over gehad. Dan zijn de er verschillen erg groot. En dat is een fenomeen waar we echt uh, over moeten spreken met elkaar. Ja. Want wat is nou eigenlijk het meest bijzondere dat er gebeurt... is dat mensen dachten dat de SP de grootste Precies, de Nederlandse zou worden. En dat is nu niet, bepaald niet uitgekomen. dat de SP ja, kansloos was. Daar hm. moeten we het over hebben. En niet over die, die laatste, zeg maar, tien dagen en die slotpeiling. Want daar zat het gewoon goed. Hoe wilt u daar dan over praten? Wat, wat wilt u dan te sprake brengen? Ik heb, ik heb daar wel een punt te maken. Ik denk dat je, dat je buiten verkiezingstijd, als mensen niet zo goed geïnformeerd zijn... En ook niet zo betrokken zijn met de politiek. Dat je door je aanpak, door je manier van vraagstelling... Uh, uh, ma mensen makkelijk beïnvloedt en dingen kunt creëren die er niet zijn. Zeker als je peilingen heel veel uh, media-aandacht krijgen... omdat ze zo uh, spectaculair zijn. Dus niet meer doen, buiten nou, de verkiezingen? Nee, ik denk om? dat het een kwaliteitsissue is. En daar moeten we het over hebben. Dus de kwaliteit van die peiling moet dan omhoog. Dan moet je anders gaan vragen. Ik vind dat de kwaliteit van peilingen verbeterd moet worden. Het spreekt ook vanzelf over dat dus ik denk dat wij daar het beste in zijn. We zijn ook de enige pijlen die de VVD al het hele jaar als grootste partij heeft aangemerkt. Ja, ja. ja dat, dat zeggen alle peilers dat ze de beste zijn. Ja, maar Rister Hond vindt ik zelf heb, ook de heb, beste. Ik heb goed bewijsmateriaal. Ik vind ja. dat ik een goede argumentatie heb. Ja, het is toch een rare business, hè, peilers? Het is een peiling. heel moeilijk vak. Nee, het is absoluut een heel moeilijk vak. Net zoals journalisten zijn, ook een heel moeilijk vak. He. Maar <laughs> jullie moeten heel genuanceerd zijn en ik moet heel zorgvuldig zijn had u, hoe had u 50 plus ingeschat? Ik dacht ook op 2. Dat ah, u weer goed, meneer Heuting, Hartelijk dank. Het was mij waar genoegen. Goedemorgen. Dag. Het wordt straks een eerste gang naar het Plus in de Kamer. Jawel hoor, we hebben hem bereikt. Henk Krol zo dadelijk in de uitzending. Eerste verkeersinformatie, zoombakker. Bakker. Het gaat eh, vrij snel de goede kant op. Nog 18 files, alles bij elkaar nog 60 kilometer. Na een ongeluk op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... bij de Alfred Berkerman Rode Reis, 8 kilometer. De linkerrijstrook staat dicht. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Bij Huizen nog 4 kilometer na een ongeluk. Daar zijn de rijstroken weer open. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Bij Amersfoort nog 7 kilometer. Maar ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, het was een opvallende verkiezingswinst, met name voor de Partij van de Arbeid. Hoe anders was dat twee jaar geleden. Kortom, die euforie, het euh, kan volgende verkiezingen weer helemaal anders zijn. Niets zo veranderlijk als de keuze van de kiezer, zo lijkt het. We gaan erover praten met professor Gerrit Voerman... van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen in Groningen. Meneer Voerman, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hadden het net al over peilen en voorspellen. Um, had u dit ook gepeild, aanzien komen... Nee, nou ja, ik peil niet, dus, nee, uh, dus maar ja. uh, je gaat toch een beetje af op de peilingen die, uh, die worden gedaan. En uh, ik was, uh, toen die uitslagen uh, bekend werden om negen uur, de eerste prognoses, was ik uh, zeer verbaasd dat, uh, dat uh, VVD en Partij uh, van de Arbeid zoveel ho zo hoger waren dan in die peilingen uh, tot uiting was gekomen. Ja, toch had u het volgende heuting van Sinnoveet uh, wel aan kunnen zien komen als u die peilingen goed volgt. De trend zat er wel in. De trend zat erin, ja, dat wel. Maar uh, dat ze dan de, toch uh, boven de 40 uitkomen. Nou, goed, voor de Partij van de Arbeid is het dan 39 geworden, zo lijkt het. En uh, voor de VVD 41. Dat er dan toch in die laatste dagen nog zoveel is, uh, is bijgekomen... of de laatste dag eigenlijk, uh, ja, dat heeft me wel verbaasd. Hmm, dit... Aan de ene kant hoor, maar aan de andere kant is het duidelijk... dat die, dat die kiezers steeds bewegelijker zijn geworden. Dus er is kennelijk ruimte en speling op die elektrale markt. Waar zit hem dat in, meneer Voerman? De, de beweeglijkheid van de kiezer, waar wordt die nou door veroorzaakt? En, en is die nu tot, tot stilstand gebracht? Kom nou, dat laatste denk ik niet. Uh, maar hoe het komt... Ja, dat heeft te maken met allerlei maatschappelijke uh, veranderingen... Hè, die wel worden aangeduid als uh, individualisering. Mm -hmm. uh, Vroeger ten tijde van de verzuiling... toen was er een, een behoorlijk vaste band... Tussen, uh, tussen de partij en, en het electoraat van die uh, partij. Dat werd ook door ideologische banden bij elkaar gehouden. De KVP'ers, uh, of katholieken stemden op de KVP... Uh, de arbeiders op uh, de Partij van de Arbeid... of uh, misschien op de CPN. Nou, die, die belangrijke factoren... als religie en sociale klassen, die zijn steeds minder van belang voor de stemkeuze. Dus kiezers kunnen steeds makkelijker switchen. Daarbij moet ik wel zeggen dat ze niet zo 1, 2, 3 van de, van de VVD bijvoorbeeld naar, naar GroenLinks switchen. Mm -hmm. Dat komt soms wel eens voor. Maar in het algemeen blijven kiezers toch in het linkse of in het rechtse domein. En daarbinnen kunnen ze wel flink wisselen. Ja, En bijvoorbeeld dan naar de flanken gaan, hè. zoals twee jaar geleden. Toen versplinterde het hele spectrum en iedereen zei van ja, dit zijn de flanken, hebben de toekomst. En nu? SP blijft dan met de hakken over de sloot gelijk. PVV verliest negen zetels. Waar komt dat door? Ja, dat is een opmerkelijke ontwikkeling. Je ziet het eigenlijk van 2002 dat uh, of de ene kant wint, zoals in 2002 de LPF met 26 zetels. In 2006 de, de SP met 25 zetels. Toen in 2010 uh, weer de, de rechterkant met uh, de PVV, 24 zetels. Dat zijn enorme bewegingen van, uh, van kiezers. Uh, en nu uh, lijkt dat een beetje uh, gestabiliseerd te zijn. Voor zolang het duurt trouwens hoor, want uh, ik denk dat uh, geen enkele partij. Uh, aanspraak kan maken op een, uh, op een vast deel van het electoraat. Ook de VVD niet, hè, die bijvoorbeeld in 2006 op 22 zetels stond. En nu op 41, zes jaar later, een verdubbeling. Dus het is enorm bewegelijk. Dat betekent ook dat de situatie uh, zoals hij nu speelt... Uh, van belang is. De campagne doet ertoe. toe, uh, dat hebben we gezien bij, uh, bij Samson, die een achterstand uh, die op 15 zetel stond in de, in de peilingen althans, en nu op, uh, op 39. Ja. Dus de huidige situatie is van belang. En het kan zijn dat mensen uh, in deze crisisperiode uh, ervoor hebben gekozen om toch maar voor partijen te kiezen die wat dichter bij het centrum uh, liggen en misschien uh, in hun ogen betrouwbare antwoorden uh, bieden voor die crisis en daarom bij die partijen zijn uitgekomen. Ja, dat is wel interessant wat u zegt, want Um, als dan de crisis voorbij is, zou het weer uiteen kunnen spatten? Want eigenlijk is um, ja, er niets uh, in de plaats gekomen voor de verzuiling. Er is nog steeds uh, wat dat betreft weinig cohesie in de samenleving. Ja, nou, ik, ik zou bijna willen zeggen dat, uh, dat het ook tijdens de crisis weer uh, een andere kant op kan gaan. Uh, het is zo uh, beweeglijk geworden dat, dat je zelfs niet kan zeggen dat... Uh, dat uh, Stel dat die crisis wat langer duurt nog een aantal jaren en uh, er zijn weer verkiezingen. Dat die mensen dan uh, weer uh, opnieuw op ja. die uh, middenpartijen gaan en, stemmen. En, en ziet u dan, uh, wat is dan het, het houvast... Voor kiezers op dit moment zijn dat de lijsttrekkers? Euh, zijn dat de partijprogramma's? Want het lijkt toch een beetje alsof mensen. Euh, in ieder geval een groot deel van het electoraat. strategisch heeft gestemd. en misschien wel in dat opzicht strategisch. dat men gekozen heeft voor een persoon. Voor een premier misschien wel. Nou, je zou bijna zeggen. ik zou denken dat als je strategisch stemt. dat het dan vooral ook om de inhoud gaat. Dat je vindt dat een bepaalde partij. Uh, de grootste moet worden. omdat het programma het uh, dichtstbij staat. Maar je kunt natuurlijk ook op, op, kiezen. om op, op, op grond van uh, kenmerken van personen. dat je de ene toch. Meer vertrouwd dan de ander. Het lastige is dat kiezersonderzoek dat niet echt uh, aantoont. Het is ook heel moeilijk om, uh, om dat uh, methodologisch te achterhalen. En het ligt voor de hand te stellen dat het een soort combinatie is. Kijk, als je uh, Rutte een, uh, een betrouwbare persoon vindt, uh, maar je zou niets van zijn programma moeten uh, hebben, ja, dan ligt het niet zo voor de hand uh, ja. dat je dan op je partij stemt. Dus ja. het is toch een beetje een combinatie van dat het programma enigszins aanspreekt ja. en een persoon die overtuigt. Uh, ja, over die persoon nog even, meneer Voerman. Want hoe bijzonder is het dat een, een zittend Premier, wiens kabinet ook nog gevallen is, uh, dat hij wint. Dat is inderdaad uh, bijzonder. Zeker ook in deze situatie. Als je kijkt naar andere landen in Europa waar, uh, waar kabinetten, ja, ja. waar verkiezingen zijn geweest. Daar is het allemaal vaak, veranderd. Hè? Wordt er wordt vaak de premier of, of de regeringspartijen die krijgt het uh, op, zijn, uh, op zijn bordje. Die moet dan vaak uh, uh, verlies uh, uh, incasseren. Dus dat is heel opmerkelijk dat, dat Rutte het uh, uh, toch uh, goed heeft gedaan. En ook opmerkelijk omdat hij in de campagne toch ook wel uh, ervan werd beticht dat hij ze nu en al met de waarheid uh, een loopje nam. Uh. En dat hij niet helemaal betrouwbaar was. Ja. Dus toch ik weer langzaam afgegaan. Gerrit Voerman van het documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is bijna half tien. Wij gaan nog even naar de kers op de taart van deze uitzending vanochtend. Want dat kunnen we toch wel stellen. Eén van de winnaars van de verkiezingen. Henk Krol van 50PLUS. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe voelt u zich? Ja, het is natuurlijk geweldig dat je inderdaad als nieuwkomer met twee zetels binnenkomt. En als je dan weet dat je 1,9 van de stemmen hebt binnengehaald... Ja, dan zit je ook nog maar 0,1 van die tweede zetel af. En ja, ik ben heel nieuwsgierig hoe de definitieve einduitslag zou kunnen zijn. Want wie weet gaat het lukken die rest tot onze kant op te krijgen. En dan mogen we Martina bijbegroeten. begroeten. Nou, dat zou mooi zijn, meneer Krol, voor uw partij. Waar, waar zat het hem in, denkt u? Nou ja, ik denk toch dat uh, de meeste politici de ouderen verwaarloosd hebben het feit dat het slecht gaat met mensen die moeten leven van AOW en een klein pensioentje, dat ze die belangen niet behartigd hebben. En dat ouderen gewoon zeggen van ja, minister Kamp kan roepen wat hij wil. En die kan zeggen, die ouderen, daar gaat het goed mee. Maar wij merken aan onze portemonnee halverwege de maand dat het niet goed met ons gaat. En ja, dat klopt natuurlijk. Maar als je je geld in stenen hebt, omdat je een eigen huis hebt, wat je op dit moment niet kunt verkopen, dan kan het toch heel erg lastig voor je worden. Hmm. Wij spraken eerder um, Lianne Den Haan van... Uh, de Organisatie AMBO. En zij zei iets opmerkelijk. Zij is eigenlijk helemaal niet blij met uh, 50 plus en zeker niet met het uh, binnenhalen van de zetels. Zij zegt namelijk, uh, zo'n one-issue-partij als de 50PLUS-partij... Uh, ondermijnt de solidariteit in de samenleving. Want we moeten het niet alleen over ouderen hebben... maar ook over jongeren en de problemen samen aangaan. Wat vindt u van die kritiek? Ik begrijp die kritiek volledig. Ik heb die, uh, datzelfde standpunt altijd uh, gehuldigd... toen ik nog streed voor de homo-emancipatie. En ik zei, dat moeten we binnen alle partijen doen. Maar als je binnen die partijen niet gehoord wordt... en ouderen werden binnen die bestaande partijen niet gehoord... dan komt er een moment dat je moet zeggen... ik ga nu aandacht vragen voor die ouderen in een specifieke partij. Maar mocht het zo zijn dat alle grote partijen... vanaf volop aandacht gaan schenken aan ouderen... Mm -hmm. nou, misschien komt er dan nog een moment dat ooit... 50 plus niet meer nodig is. En als dat in het voordeel van ouderen is, volgens mij steken dan zowel Liana als ik de vlag uit. Ja, maar zover is het uh, nog no, niet. Nog lang niet. Nog <laughs> lang niet. En u komt met twee zetels in de Kamer. Nog even naar die verkiezingsstrijd. Hè? Want um, ja, je ziet dat veel mensen strategisch hebben gestemd. Ja, zeer bewust hebben gestemd. Nadeel. Ja, en, en, Maar heeft u dan ook geprofiteerd? Bijvoorbeeld door die draai van de SP, die... Toch plotseling na ja, 67 dat, dat zou, ging. Nou ja, dat, dat moeten de onderzoekers nog maar eens narekenen. Dat zou heel goed kunnen. Maar die tweestrijd heeft er ook voor gezorgd dat er nog een aantal mensen op het laatste moment, of voor de Partij van de Arbeid of voor de VVD hebben gestemd. En dat was weer in ons nadeel. Maar ja, daar uh, gaan wetenschappers over, daar kunnen we nog uh, dagen over nakleppen, zou ik zeggen. Nou, ja, dat gaan we doen. Meneer Col, die dagen nakleppen. Ja, en dat gaat u zo doen, hè, met uh, mevrouw Verbeet, begrijpen wij. Uh, ik heb in ieder geval een uitnodiging van de Giffy om naar uh, Den Haag te komen. En ik neem aan dat dat meer is dan alleen om uh, een toegangspasje op te halen. <laughs> dus uh, ik, ik neem aan dat ik vanmiddag okay. inderdaad, uh, uh, nou ja, in ieder geval mag horen wat allemaal de bedoeling gaat worden. Uh, en hoe laat moet hij daar zijn? Om twee uur. Kijk eens aan. We wensen u veel succes. Go Dankjewel. je lijsttrekker van 50+. Plus. Einde van het NOS Radio 1-journaal. Het is half tien na half tien. Een bijzondere programma op radio 1 de stemming van Nederland tot 12 uur. De morning after met Felix Meurders en Sven Kokkelman. Zij kijken terug en kijken vooral vooruit naar de dag van gisteren. Sven Kokkelman, goedemorgen. Wat ga je doen? Dag Marcel, goedemorgen. Uh, nou, wij gaan inderdaad vooruitblikken. Om uh, tien uur, tussen tien en half elf, komen de fracties hier bijeen. En daar staan uh, de verslaggevers van de NOS bij. Wij praten hier aan tafel met uh, Kees Bomen en Francisco van Jolen... verder over de uitslag met de campagneleiders... die hier 20 meter verder op met elkaar... Zitten te vergaderen om eens terug te blikken hoe het is gegaan de afgelopen drie, vier weken. En met opiniepeilers, want die discussie die wordt natuurlijk verder gevoerd. De rol van de peilingen enzovoorts. Allemaal zometeen na het nieuws van half tien met Doral Megens. Radio 1 Het NOS-journaal.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 En de sterfte onder kinderen tot vijf jaar is de afgelopen twintig jaar sterk afgenomen. Dat zegt UNICEF, het Kindersfonds van de Verenigde Naties. In 1990 stierven ongeveer 12 miljoen jonge kinderen. Vorig jaar was dat afgenomen tot 7 miljoen. Belangrijkste oorzaak is de succesvolle aanpak van ziektes als polio, mazelen en malaria. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan Verkeersinformatie. Files nog na ongelukken op de A13. Vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Bergman Roderijs. Negen kilometer. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht, bij Huizen 4 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht, bij Amersfoort, 4 kilometer na een ongeluk. Maar in alle gevallen zijn de rijstroken weer open. Dit is Radio 1. De stemming van Nederland. The morning after. Nederland na de verkiezingsuitslag. Sven Kokkelman en Felix Mörders. Twee minuten over half tien. Goedemorgen, van harte welkom vanuit Nieuwspoort in Den Haag. Bij de stemming van Nederland, The Morning After. Een gezamenlijke uitzending van de KRO, de VARA en de NTR. De VVD is dus de grootste geworden. Gisteravond en vannacht bij de verkiezingen 41 zetels. De Partij van de Arbeid 39. Mark Rutte behoudt dus zijn torentje. Althans, als de formatie slaagt en de Partij van de Arbeid treedt opnieuw toe tot de regeringsmacht. Hoe gaat dat straks met die formatie? Hoe gaan de fracties de uitslag van gisteravond bespreken? Dat gaat allemaal tussen tien en half elf gebeuren. De campagneleiders treden hier aan. Die zitten op een meter of twintig afstand met elkaar te vergaderen om terug te blikken op de campagnes. En we schakelen natuurlijk met de gangen waar de fracties straks samenkomen. Daar staan de verslaggevers van de NOS klaar. En er rijdt ook een bus door het land. Dat wil zeggen, die bus staat op dit moment stil in de buurt van de 50-plus-beurs. En die vindt plaats in Utrecht en daar wordt feest gevierd, omdat er op dit moment de oudere beurs plaatsvindt. En de vraag is natuurlijk, wat denken ze daar van Henk Krol? En daarom NTR-collega Naida Orange. Hey, goedemorgen heren. Nou, goedemorgen. ik sta hier met onze nieuwe Lijn 1-bus, midden tussen de babyboomers. En vanaf morgen zijn wij van Lijn 1 elke werkdag te horen van half elf tot elf. Maar ja, vandaag ben ik uh, omsingeld door senioren en ik kan zeggen ze zijn allemaal erg blij... En we praten zo verder over of ze nu eindelijk in alle rust kunnen genieten van een oude dag. En misschien is wel belangrijker de vraag, hoe zien ze de toekomst van de kinderen? Maar dat ga ik ze straks allemaal vragen, hier vanuit de Utrecht. De hele ochtend eh, bij ons in Nieuwsport Kees Boeman, Politiek commentator van Eén Vandaag en presentator van eh, Troskamer Kamerbreed. Met een oranje bandje om je pols. Uit welke discotheek kom jij gerold? Nou, het was wel op een gegeven moment een soort discotheek. Het is van de VVD. Uh... Oh ja, dat was leuk, ja. Maar ik krijg het er niet helemaal af. Nee, nee ik ben uh, onafhankelijk en uh, observer. En hoe was het daar? Nou ja, dat wisselde natuurlijk nogal. Want het was uh, uh, iets na middernacht. Uh, natuurlijk niet helemaal duidelijk of Mark Rutte wel de grote overwinnaar zou kunnen worden. Dus er hing wel een wat zenuwachtige sfeer. Maar uiteindelijk toch wel heel uh, uitgelaten. Uh, tot het einde toe ben ik niet gebleven. Want ik wilde ook een dramatisch-historische situatie met eigen ogen waarnemen. Dat was dus namelijk. De aankondiging van heren en dames, de laatste ronde... Uh, is nu, als u nog iets wil drinken, dan moet u opschieten. En dat was uh, uh, vroeg in de nacht bij het CDA. Daar gingen ze echt diep en diep bedroefd uh, naar huis. Was de stemming zo bedrukt dan? Ja, het was, uh, het was heel erg. Uh, en ik ving uh, zelfs op dat ze er op enig moment rekening mee hielden... dat het CDA misschien wel onder de tien zou kunnen komen. En toen zei in hoge plaatsen CDA tegen mij... dan is er misschien alle reden om de hele boel maar op te heffen. Wie? Zo was de stemming. Wie zei dat? In hoge plaatsen. Ja, wie? Een hoge plaats. Nee, er en zijn de... een heleboel hoge plaatsen. Nou, bij het CDA het niet zoveel meer hoor. <laughs> een actieve hoge plaats? <laughs> een nog even actieve hoogplaatste. Daar is het trouwens interessant om ook naar de voorkeurstemmen te kijken. Want er zal ongetwijfeld kritiek zijn op Siebrand van Haarsma Buma... die het in ogen van velen best goed en sportief deed tijdens die campagne. Maar de nummer twee uh, is Mona Keizer, En uh, die, die is mateloos populair geworden. Ja. Wat gebeurt er nou als die meer uh, stemmen heeft gekregen? Nou, dat haar zou naam dan... zomaar kunnen. En zij gaf natuurlijk al een beetje aan hoe het in de toekomst gaat. Want zij liet uh, gisteren overal op radio en televisie weten... dat zij op zichzelf had gestemd. Uh, waarmee ze al aangekomen... Aangaf, het is beter, maar niet op een, uh, een nu al reeds aangekondigde verliezer uh, te stemmen. Dat viel me wel op. Ja, ik weet niet hoe dat gaat. Ja, Buma blijft gewoon zitten, die heeft zijn best gedaan. Maar laten we er heel kort en duidelijk over zijn. Het CDA heeft één hele cruciale fout gemaakt. Namelijk door niet duidelijk te zeggen... wij wilden het land verder besturen. Dat moest helaas met een gedoogconstructie. Dat moest dus met de PVV. Ze zijn opgestapt, dat vinden wij vervelend. Wij hebben eigenlijk een fout gemaakt. Als Buma dat gezegd... Had, dan had dat nooit gehangen als een grote boze wolk voor die partij. Die partij is echt afgestraft en, voor die coalitie. En de vraag nu is, want uh, het zou heel goed kunnen... dat het CDA opnieuw geroepen wordt tot regeringsdeelname of ze dan nu uh, alsnog daarvoor zullen kiezen of hun wonden gaan likken in de oppositie. Met andere woorden, dat de beslissingen ze destijds misschien beter hadden kunnen nemen... namelijk twee jaar geleden in de oppositie blijven... en nu meeregeren in een middenkabinet... dat ze nu niet weer opnieuw de verkeerde beslissing nemen. Nee, ik begreep gisteren. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal uh, huilen... Uh, en tussen het drinken door huilen vooral daar... En uh, uh, ik hoorde dat zij vonden... laten wij nu maar even afwachten hoe mogelijkerwijs... daar hopen ze stiekem natuurlijk een beetje op... de VVD en de Partij van de Arbeid... daar aan de overkant aan de formatietafel elkaar de tent uitvechten... en dan met hangende pootjes weer uh, naar ons toe komen... omdat wij dan toch uiteindelijk wel weer nodig zijn. Nou, nou oh. zijn maar al een beetje aan het formeren natuurlijk. Maar is dit voor jou echt het hoogtepunt... dat wil, dat wil zeggen het dieptepunt van, van deze uitslag? Het CDA of is dat toch de PVV of GroenLinks? Nee, daarom is het ook zo'n bijzonder. Nacht geweest en uh, uh, een bijzondere dag vandaag. Uh, het zijn alleen maar hoogte, schuine streep, dieptepunten. Uh, de VVD is opmerkelijk zo uh, te winnen. De Partij van de Arbeid is zo mogelijk nog opmerkelijker. En welke Partij van de Arbeid heeft eigenlijk gewonnen, komen we nogal op. Het CDA, dramatisch hebben we al gehad. En dan GroenLinks natuurlijk. Ja, dat drie is, zetels. Drie zetels, ja, dat is eigenlijk meer uit aardigheid van het electoraat. Omdat men het sneu vindt ze helemaal niets meer te geven. Maar zelfs die drie zetels geven aan dat deze partij... Jolanda Sap heeft gezegd, ik blijf hoe dan ook zitten. Die ja, is met was geen vier gisteren. Hè? Dat ja. was bij vier. En ik hoorde de nummer twee van de lijst uh, uh, iets opmerkelijks zeggen. Die zei, uh, ze blijft op een of andere manier wel verbonden aan GroenLinks. Wat wil ik, dat dan zeggen? Nou ja, dat er meer stoelen in de Tweede Kamer zijn... maar niet direct in het parlement. Jij vindt dat GroenLinks wel weg kan? Nou, ik zou het wel logisch vinden dat uh, uh, lijsttrekker... Uh, die het Koundouz-akkoord, dus een politiemissie, verkocht heeft... wat uh, een deel van de partij niet goed vond. Een partij die aarzelde, of liever gezegd zij aarzelde tussen uh, links zijn en uh, het echte midden, hè, citaat, echte midden, zo heeft ze het ook gezegd... en die gezorgd heeft om uh, de VVD uh, een beetje de mogelijkheid te geven... een nieuwe begroting te kunnen maken. Hè. Straks met Prinsjesdag ja. ligt er een begroting ook waar GroenLinks verantwoordelijk voor is. Nou, dat zijn allemaal zaken die door de kiezer niet geapprecieerd zijn. Dan kun je niet anders zeker naar meer dan 50% verlies opstappen. Dat is heel sneus. ze heeft het heel goed gedaan op zich... Met een programma dat ze ongeveer als beste uit die vreselijke CPB doorberekeningen ja, kwam. Zeker. En het is ja het is gewoon sneu. Het is een ontzettend hard gegeven en een hard spel, maar uh, hard gevochten zwaar verloren. En dan uh, moet je plaatsmaken. Plaatsmaken, maar moet je, moet je gewoon ook verdwijnen als partij? Want nou, dat, dat ik hoort denk, jou min of meer suggereren. Ja, dat suggere, inderdaad, dat bedoelde je eigenlijk eerder. Maar ja. ondertussen heb ik erover na kunnen denken. <lacht> um, het is inderdaad zo dat bij GroenLinks <lacht> al heel lang de discussie speelt... waartoe zijn wij op aarde en als we dan echt midden willen zijn... waarom moeten we niet fuseren met D66 of opgaan in de Partij van de Arbeid? Nou, ik denk dat die discussie binnen GroenLinks... nou ja, binnen GroenLinks, tussen de drie, um, gaat... Uh, uh, Je bedoelde ontstaan. de oorspronkelijke drie? Ja, ja, nee, ja, nee, maar ik denk... Dit is te moeilijk voor mij zo vroeg. Maar uh, uh, ik denk inderdaad dat nu de discussie gaat ontstaan... los even van Jolande Sap, hoe sneu ook. Uh, als ze zit, is ze beschadigd. Als ze weggaat, dan is uh, die beschadiging sneller voorbij. Dan kunnen ze naar de toekomst denken. Maar er wordt gesproken over... Uh, fusie, hoe verder? Want dit kan niet. Voordat we verder gaan analyseren, even het spoorboekje van vandaag, want straks komen die fracties bijeen. Uh, als ze uh, al dan niet met kater zijn wakker geworden en zich hier weer een paar deuren verderop uh, in de fractiekamers gaan begeven, tussen tien en half elf, dan moet er een, uh, het, een advies aan de Kamervoorzitter komen. Want de agenda's zijn vanaf twee uur vrijgehouden. Ik begrijp dat uh, Gerdy Verbeet, de huidige Kamervoorzitter, vanaf nu of één contact gaat zoeken telefonisch met de fractievoorzitters. Heb je enig idee wat de procedure verder zal zijn? Komen nee, dat... ze met z'n allen? Gaan ze één voor één, zoals bij de koningin. Nee, Tuga. ik heb wel begrepen dat het uiteindelijk de bedoeling is... dat alle fractievoorzitters, let wel, de fractievoorzitters... van de oude Kamer, mm -hmm. dus niet met Mark Rutte daarbij. Henk Krol heeft ook een uitnodiging en gekregen. die uh, zal dan in persoon daar aanwezig. Dat lijkt me ook op zich genomen niet meer dan logisch... als je nieuw uh, bent en uh, een, een, een echte nieuwkomer... en ook een winnaar in die zin. En dat ze bij elkaar gaan zitten. En er wordt natuurlijk nu al over gebeld. En dat men zal zeggen, wat is de, de route de komende dagen? Misschien wordt er wel een soort vergeten... Uh, Kenner benoemd. Hè? Die uh, is gaat kijken van hoe het landschap erbij ligt. Nou, dat is heel, heel duidelijk toch, hoe het landschap erbij ligt of niet? Ja, maar dit is een parlement uh, wat weggaat. Uh, dus kan daar eigenlijk niet meer over beslissen. En, uh, en meneer zouden dus ze moeten vergaderen. Hè? Uh, en volgende week is het Prinsjesdag. En op de 20 twintigste is er een nieuw parlement. En het is eigenlijk aan het nieuwe parlement om te beslissen hoe ver. Maar je dus... hebt natuurlijk die vermade wandel wandelgangen hier. Hè? Dus er is heel wat in te regelen en te ritselen. Ja, dat zal ook zeker gebeuren. Dus alles wat beoogd werd met uh, het voorstel van D66... om de koningin gewoon in alle rust op Huis ten bos te laten... Uh, wordt nu lastig hè, om het allemaal openbaar te maken. Ik denk dat er toch in achterkamer... Om het zo te zeggen, dus het, het geheim nodig. van het paleis wordt ingeruild voor de achterkamers van het Binnenhof? Ja, dat wordt misschien wel het geheim van het Binnenhof. De PvdA. Je had het over een richtingstijd binnen de PvdA. En ik vermoed wat je op doelt, namelijk de fractieleider... althans uh, uh, als Samson nog uh, fractieleider wordt ook in, dat, in de nieuwe constellatie... en de voorzitter. Ja, dat, is, dat, dat zijn twee verschillende dingen. Misschien is de Partij van de Arbeid op zich wel iets anders dan de Diederik Samson die wij gezien hebben. De Partij van de Arbeid heeft op het laatste congres, of op het congres waar Spekman tot voorzitter werd verkozen... die zei heel duidelijk, wij zijn een linkse partij, hè, en ook met de zinnen daarbij, laten we daar niet ingewikkeld over doen. Nou, we hebben Spekman de afgelopen weken in ieder geval in beeld... Uh, uh, niet uh, meer gezien. Is dat een afspraak geweest? Ja, dat is een afspraak geweest. Heeft Samsom tegen hem gezegd... en nou dimme in je hok en ik doe het hier nu uh, uh, verder? Dat he, heeft het team uh, rondom Samsom gezegd... dat uh, het Samsom is die het uh, woord moet voeren. En ook uh, dat links doen, uh, dat het goed is in de partij... Uh, maar dat je dat naar buiten toe veel minder laat merken. Zou Spekman he? nu ook een das gaan dragen eigenlijk? Ik denk dat dat... Uh, ik, nou ja, dat kan op dit moment wel heel veel. En er zijn heel veel historische momenten. Dus dan zou dit er ook weer een van kunnen worden. Maar volgens mij nog niet, denk ik. Maar als ik. jouw das, Sven. Ook in Jola francisco tafel. Deel je die analyse ten aanzien van uh, het dimmen van... Spekman? Nee, volgens mij heeft Spekman uh, een fantastische prestatie geleverd. De PvdA, een van de problemen van de PvdA is dat, dat kort voor de verkiezingen... altijd wel van die lui gaan opstaan die zeggen dat het eigenlijk een rotpartij is. En dat zijn dan PvdA'ers. We hadden de vorige keer Van de Ploeg en uh, uh, vermeend, die dan zeiden de VVD heeft toch eigenlijk een beter programma... op de avond vooravond voor de verkiezingen. En je hebt meer van dat soort uh, nachtmerrie types en die zijn allemaal weggebleven. Dus ik, ik, ik verwacht eigenlijk, waar ik erg naar uitkijk... is naar de reconstructie van hoe dat gegaan is. Je hebt een partij die berucht is voor dit soort taferelen. En dat is nu niet gebeurd. Dus ik denk dat er toch s'nachts mensen zijn gaan aanbellen... bij dat soort types van moet je eens goed luisteren. Als je dit gaat doen, dan loopt het heel erg slecht met af met je. En Spekman heeft persoonlijk aangebeld dan, denk jij? Of in opdracht van Spekman? Nou ja, ik denk dat er wel zoiets gebeurt. Volgens mij is dat net zoals ook Spekman uit beeld gebleven is. Omdat, je bedoelt ja, eigenlijk te zeggen zetten. dat Spekman een leiding geeft aan een soort van PvdA? KSB? Nou, dat is, dat is, dat is, er, is, er is wel iets van partijdiscipline geïntroduceerd... en dat is volgens mij voor de PvdA een nieuw fenomeen. Ja, maar het is toch wel, uh, om, om Francisco wel even aan te vullen... Er zijn wel aan twee... Aan te vallen of aan te vullen? Nee, aan te vullen. Okay. Uh, in eerste instantie. Uh, er zijn twee partijen van de arbeids. Uh, er is een partij van de arbeid die links is, die scherp kiest... die eigenlijk misschien wel, zoals Frans Timmermans dat wel eens noemde... SP leidt dreigde te gaan. En de Partij van de Arbeid die wij gezien heb, hebben... in de uh, metamorfose van Diederik Samson... is een uh, links- van het middenpartij van de Arbeid. Dat zijn twee verschillende richtingen in die partij. En de vraag is nu welke richting wordt uh, de richting in het overleg... Uh, bij een formatie en uh, qua toekomst. Nou, het, is of... een, het is toch ook een ouderwetse machtspartij, die Partij nou ja, van de Nou ja, dan is de vraag hoe zich dat zal uiten als de Partij van de Arbeid... echt die nieuwe koers, want dat is het, die nieuwe koers die wij hebben gezien in de persoon van Diederik Samson... of dat de nieuwe Partij van de Arbeid wordt. En ook in het overleg met uh, de VVD, daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Maar datzelfde probleem speelt toch bij de VVD. De VVD heeft ook twee het middengedeelte En Rutte die zegt van de, de socialisten, dat is dood en verderf. Daar moeten we niks mee beginnen. En die is zo de campagne ingegaan. Ja, dat is nog wel een handicap voor de VVD en voor Rutte. Uh, dat de uh, partij die je uh, uh, benoemde als... Uh, Eén pot nat met de SP en behorend tot uh, de dreiging in het land, hè, het rode gevaar. Ja, dat is wel even slikken voor Mark Rutte om uh, deze teksten te doen vergeten en gewoon weer vier aan tafel te gaan met de partij. Ja, en, en vooral omdat hij is gekozen op een heel rechtse campagne. Ja, het is, uh, dat zal ook inderdaad wel de tournuren, ja. de draai zijn die uh, Rutte moet uh, maken. Maar Mark Rutte kan heel goed draaien. Hij kan in principe alles verkopen en dat heeft hij geleerd bij Unilever. Dus daar heb ik alle vertrouwen in. Francisco Van Jolen is internetjournalist en uh, hoofdredacteur van de opinie- en debatsite joop.nl. Francisco... De sociale media, in hoeverre zijn die, zijn die van invloed geweest tijdens deze campagne? Uh, minder dan, wij, uh, dan ik in ieder geval gehoopt had of gedacht. Het eigenlijk uiteindelijk kan je zeggen dat, dat, dat die rol maar zeer beperkt is geweest. Waar het voor goed voor is geweest, is voor, om te spinnen. Uh, dus snel te reageren op. Bij de debatten zag je een belangrijke rol. Het tweede scherm. Het tweede scherm. De, de, de opvattingen over hoe dingen gecorrigeerd werden. Een deel fact-checken. De beroemde uitspraak van uh, Rutte: van het staat niet in het verkiezingsprogramma versus roemer. Dat zag je meteen op Twitter verschijnen met, uh, en op Facebook van de. Ja, hier staat het wel op die pagina. Dus uh, het factchecken komt via uh, internet uh, Is dat de, partij, uh, de campagne binnengekomen. Maar, uh, als, zeg maar de, voor de partijen kan je niks aanwijzen. GroenLinks heeft een hele intensieve uh, internetcampagne gevoerd. Nou, we kennen het effect ervan. Uh, misschien was het, je zou kunnen zeggen, misschien was het nog erger geweest. Heeft Kees gelijk, was het nul zetels geworden... Op het moment dat ze helemaal niks gedaan hadden. D66 ook heel actief, heel goed. Twee zetels winst. Hadden we toch allemaal gedacht dat dat wat meer zou zijn. Het enige... ja, dus ik, Er is maar één dingetje waarvan ik denk dat dat misschien meegespeeld heeft. En dat is een fenomeen wat zich op het laatste moment voordeed. Dat was een D66-actie. Actie van een D66. De ZZP'ers. De ZZP'ers. Die kwam met een website, de ZZP Boete. Afgekeken van de langstudeerboete. Eh, het had helemaal niks met een boete te maken, maar het was heel erg gericht tegen de PvdA. En daar zag je echt een enorme wolk aan mensen verschrikt reageren. Van wat is dit? Ik ben daar had Samson in het laatste NOS-debat ook ja, moeilijk mee ja. met dat punt. En dat, is, dat, dat zou ze bijvoorbeeld wel een zetel gekost kunnen hebben. Er zijn 700.000 ZZP'ers. Dat zijn mensen, daar zit in principe ook een heel groot potentieel voor de PvdA tussen. Als daarvan een deel is overgelopen. Toch. Maar ja, waar zouden ze dan overgelopen zijn? Niet naar deze... En had de PvdA hier iets aan kunnen doen dan? Nee, dit was, dit was een frame. Ik heb daarover nagedacht... Uh, daar hadden ze niet zoveel aan kunnen doen. Omdat alles... Nou, jij, je hoort wel eens van bedrijven, bijvoorbeeld UPC... dat kreeg vroeger ongelooflijk veel klachten. En er zitten dan allemaal van die mannetjes ja. en dames... Uh, die zitten achter zo'n computerscherm, die kijken naar die klachten... en die gaan die klachten persoonlijk beantwoorden. Ja, dat kan je doen. Dat gebeurde nu ook. De D66 was daar heel erg goed in trouwens. Wat die deden op het laatst was... Uh, als je ging kijken op Twitter... iedereen die zei dat hij... Uh, ik ga naar het stembureau en ik zweef nog. Die ja. kreeg gelijk van D66 antwoord. oh, zweef je nog? Kunnen wij je helpen? He, dus dat wel. En, maar dat heeft ze ook geen grote overwinning bezorgd. Even verder opkijken nu, want straks gaan die fractievoorzitters dus allemaal naar de Kamervoorzitter. Die moeten dan hun eigen uh, advies uitbrengen. En er wordt intussen al natuurlijk volop gespeculeerd over welke combinatie er mogelijk is. Namelijk Partij van de Arbeid en VVD zijn tot elkaar veroordeeld. Uh, de, gezien deze uh, verkiezingsuitslag, hoewel getalsmatig andere combinaties ook nog mogelijk zijn, maar niet voor de hand liggen. Kees, kunnen die twee met z'n tweeën of moet daar het CDA of zelfs D66 bij? Nou, dat vraag ik eh, vraag me af. Of ze, eh, niet, de vraag is eigenlijk niet of ze met z'n tweeën moeten. De vraag is of ze met z'n tweeën kunnen. En kunnen ze met z'n tweeën? Nou ja, dat, ik denk wel dat als iedereen eens eh, een beetje vooruit kijkt... Hè, naar die stip op de horizon, citaat eh, Diederik Samson, vele malen... Dan, eh, en als Mark Rutte dat ook zou doen, dan zou eh, dat best eh, mogelijk zijn. Maar ze hebben het allebei over een stabiel kabinet. Dit is geen stabiel kabinet natuurlijk, vvd pvda omdat ja. er in de Eerste Kamer geeft. Is. Nee, dus dat is het eerste probleem al. Dus daarmee geef je al een antwoord op de vraag... dat dat waarschijnlijk niet zal gebeuren. D66 wil heel graag meedoen. Echt heel graag. Bovendien hebben die twee geen meerderheid in de Eerste Kamer. Ja. Dus Daar zou dan het CDA op zijn minst voor ja, nodig zijn. Dus ik denk toch dat uiteindelijk... en misschien dat zo'n verkenner, hè, laat ik dat zo maar noemen... die eens gaat kijken... Uh, voordat er een debat plaatsvindt volgende week... Uh, in de nieuwe Tweede Kamer... dat hij een aantal van die zaken is op een rijtje gaat zetten. Ook gewoon uh, feitelijk aan een soort fact-checking... Gaat doen, we gewoon getalsmatig, wat is mogelijk. Een kabinet met CDA, D66 en VVD, dat is toch voor de PVDA ongeveer een, een grote nachtmerrie? Dat weet ik niet. In de nieuwe PVDA is dat uh, voor de nieuwe PVDA. Ja, de vraag is even of het ja. een nieuwe PVDA is, hoeft dat niet per se een nachtmerrie? Nou, VVD-PVDA zou wel kunnen, wat jou betreft dan? Is dat geen nachtmerrie? Nou ja, waar ik me dan zorgen over maak, is niet. Ik denk dat daar nog wel iets uit zou voorkomen, maar dan krijg je toch weer de situatie van voor 2002. En dan zal je zien dat wat we net, vergeet niet, hè, VVD en PvdA ja, hebben gewonnen... omdat ze de kiezers hebben weggehaald bij SP en PVV. Ja. En op het moment dat je nu gaat zeggen van wij gaan lekker samenwerken... Nou, misschien... maar, maar wat zou je dan doen? Kiezers, zeggen we uh, kunnen eh, niet ja, samenwerken, we ook gaan ook, weer ja, opnieuw ja, naar ik ik, de stembus? Wat zeg je? We, wat wou je dan doen? Zeggen we kunnen helemaal niet samenwerken, we gaan weer opnieuw naar de stembus? Nee, maar dat is wel een heel groot risico erbij. Dus de, je bandbreedte is wel, ze kunnen niet zomaar... Uh, een, uh, een ja. prettige middenpolitiek nou ja, het, het zou ook wel eens goed zijn, denk ik, om, om... Dit is een buitengewoon bijzondere en scherpe keuze... van het electoraat voor het midden. Het is ook een hele duidelijke keuze, sowieso. De flanken bestaan niet meer. Ja, wel uh, in, in, in de berichtgeving, in de aanloop naar de verkiezingen... maar feitelijk bestaan die flanken in die zin niet meer... althans niet bij het electoraat. En als we nou eens vooruitkijken en moderner moderner over politiek praten, moeten we het niet hebben over 2002 en de vorige eeuw. Die verschillen tussen die middenpartijen zijn eigenlijk strikt genomen gering, minimaal. En dan zie ik helemaal geen enkel probleem dat Partij van de Arbeid, VVD, D66 en CDA iets samen doen. Kees Boman en Francisco van Jolen blijven rustig zitten, want we praten straks nog uren door in dit programma. Dat duurt tot 12 uur trouwens op deze zender Radio 1. Op lijn 1 zit naar Ilia Oudernsep en zij knipt de kaartjes in de buurt van de 50-plus beurs in Utrecht. Hey heren, inderdaad Felix en Sven. Ik uh, sta hier in Utrecht. Het is ongelooflijk druk. Het is vroeg, maar al heel erg druk. En de vergrijzing van Nederland, ja, die kan ik dus hier live aanschouwen. Om mij heen allemaal prachtige mensen. Mevrouw, hoe heet u en op wie heeft u gestemd? Ik heet mevrouw um, van Hunnik en ik heb gestemd op CDA. Ondanks mijn twijfel. De twijfel was dat in het stembureau. Toen zag ik uh, twee mensen zitten van CDA die ik goed ken. Toen dacht ik, ik moet toch blij jullie blijven steunen. Wat was de twijfel? De twijfel, ik wilde eigenlijk gaan voor uh, Mark Rutte. Ja. En toch niet gedaan? Nee, toen, zag ik, toen dacht ik nee, ik, uh, ik blijf toch bij mijn principe. Ik, uh, ik blijf trouw aan, uh, aan de partij. Bent u dan niet ongelooflijk teleurgesteld dat ze zo weinig zetels hebben? Nee, want het was te verwachten. Het was te verwachten. Iedereen wist het, dat het zo zou gaan. Dus uh, nee, niet teleurgesteld. Maar ik ben wel uh, blij voor de VVD dat ze zo gaan. Gestemd met uw hart dus. Mevrouw, heeft u gestemd met uw hart of met uw verstand? Ik heb met mijn verstand gestemd. Ja. Vertel. Nou ja, ik heb de VVD Mark Rutte gestemd. Want ik vind toch wel dat die maar door moet gaan. Je hebt toch al je twijfels over alles en iedereen. Maar ja, ik vind dat je toch wel moet stemmen. En dan proberen de grootste partij de grootste te houden. Hoe oud bent u, als ik zo onbeleefd mag zijn? Ik ben 75. 75. Is de VVD goed voor uh, oudere mensen? Uh, nou, sis, ik weet het niet. Dat, uh, ik, of je de hond of de kat krijgt, ik, ik, ik heb geen idee. Dat kan ik niet zeggen. En waar heeft u op gestemd, mevrouw? Op de CU. Ja. Maar ja, helaas. <lacht> het is niet goed gegaan. Ik vind het wel heel fijn dat Mark Rutte gewonnen heeft. Ja, dat toch wel. Ze zijn gelijk gebleven, dus... Niet stemmen. Nee. Nee. Ja. En de ChristenUnie, u bent religieus? Ja, ja, vandaar dat ik toch niet af ging wijken, nee. Achter u twee heren. CDA, denk ik, als ik zo naar u kijk. Nee, ChristenUnie. Christen? ChristenUnie, ja. En we zijn blij dat ze toch op de vijf zijn blijven staan. Gisteren zag er een beetje slechter uit. Eén zetel minder, maar gelukkig dat is uh, hersteld, zeg maar, vannacht. Ja. En waar komt u vandaan? Waar woont u? Veenendaal. Ah, dus die regio, dat is allemaal ChristenUnie? Nou, wel veel. Wel veel. Het is de Bijbelbelt, dat noemen ze zo. Hè? En daar wonen veel christenen. En, uh, maar ik denk dat de SGP daar een veel groter uh, publiek heeft. CDA? Krijgt u stem niet meer? Nee, nooit CDA gestemd. Ook ChristenUnie. Ik vind dat uh, zo'n goede vertegenwoordigers zijn. Mensen die uh, naast het christelijk geluid... toch ook uh, inhoudelijk goed de dingen weten te vertolken. En we hebben een boodschap denk ik, uh, het, is een, uh, het wordt een minderheid, maar uh, ik denk dat het belangrijk is dat uh, het geluid blijft. Hoe oud bent u? Ik uh, hoop volgend jaar 65 te worden. 65? Waarom dan niet de oudere partij? Uh, omdat ik vind dat uh, ik daar te weinig van weet en het, uh, ik hou niet van partijen die heel eenzijdig één onderwerp uh, voor het voetlicht brengen. Ik vind, je moet allround uh, je verhaal kwijt kunnen. Dus dan kiest u voor de ChristenUnie, dat is toch ook een beetje eenzijdig? Nee, dat denk ik niet. Als u het programma leest, dan uh, denk ik dat u tot andere gedachten wordt gebracht. We gaan naar de jongeren, want die zijn er ook. Kijk, daar staat hij met zijn muts op. Zo koud is het nog niet. Nee, nee, zeker niet. Hey, op wie heb jij gestemd? Uh, D66. Ja. Teleurgesteld? De uitkomst? Nee, het was beter dan vorige verkiezingen. Ja, natuurlijk... Als ik op stem wil, wil ik het liefst dat ze groot mogelijk worden. Maar het is een redelijk oké afgelopen denk ik. Hey, en waarom heb je op D66 de deze, deze gestemd? Omdat ze zeer pro-Europa zijn. En ik vind Europa is gewoon het belangrijkste op dit moment. En ik geloof dat Nederland moet deelnemen aan de eurozone en in Europa moet blijven. Er is gewoon met het op opkomen in China is er geen alternatief. We moeten een blok vormen. En omdat ze zwaar voor het onderwijs zijn. En omdat ze de AOW-leeftijd onmiddellijk willen verhogen. In tegenstelling tot de PvdA. Die het in tien jaar willen noemen. Je hebt er echt over nagedacht? Ja, natuurlijk. Ja, Het is toch belangrijk, je stemnaar te horen. Heel goed, een uh, jongere die goed nadenkt. Meneer, nog even bij u. Op wie heeft u gestemd? Ik heb op uh, Partij van de Arbeid gestemd. Partij van de Arbeid. Ah, dan bent u erg blij. Ik wel. Ja, ik ben heel blij. Alleen één klein dingetje: we zijn net geen eerste geworden. En dat is nou een beetje terug. En wat is uw, uh, uw droomkabinet? Eh, uh, ja. Er zal niks anders op zitten dan VVDP vandaag samen. Oké. Okay. Een derde kleintje erbij. Dank u wel. Heel veel plezier op de beurs. En Sven en Felix, tot straks. Nee, daar zitten ook jongeren op die 50-plus-beurs. We wisten niet wat, wat, wat we hoorden, maar misschien krijgen we daar straks nog een verklaring voor. Ik uh, ben heel benieuwd wat er een tweede uur gaat gebeuren zo meteen, van deze uitzending. We hebben natuurlijk pas een klein half uurtje achter de rug. Maar uh, Sven heeft in ieder geval een platenkoffer meegenomen met negen van zijn favoriete platen. En dan ga je een keuze uitmaken, Sven. Ja, en dan praat jij het intro introvol. Gaan... Ik, ik durf je dat niet te beloven, eerlijk gezegd. Tot zometeen. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag de vragen bij het nieuws. Diederik Samsom, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Jeroen Brinkman, goedemorgen. Goedemorgen. Alexander Pechtold, hoe is uw gevoel na, na gisteravond? Emil Hoemer, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe uh, heeft u geslapen? Mark Rutte. Hoe bent u wakker geworden? Uh, met u.